8 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Reactorvat Fukushima mogelijk gebroken. NAVO krijgt leiding over vliegverbod Libië. En voetbalbond Qatar ontslaat Co. Adriaanse. Bij de kerncentrale in Fukushima zijn nieuwe problemen ontstaan. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar mogelijk zit er in reactor 3 een lek in het vat waar de splijtstofstaven zijn opgeslagen. Daardoor kan er een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomen. In het vat van reactor 3 zit 170 ton radioactief materiaal. Tot nog toe werd gecontroleerd radioactiviteit vrijgelaten om de druk van de reactor te halen. Maar als er sprake is van een lek valt de hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt niet meer te controleren. Het werk bij een aantal reactoren van de centrale in Fukushima is stilgelegd. In reactor 3 is een dosis radioactiviteit in het water gemeten... die 10.000 keer hoger is dan normaal. Uit voorzorg is ook het werk in reactor 1 en 2 stilgelegd. De NAVO neemt bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... het commando over van de Verenigde Staten. De 28 lidstaten bereikten daarover gisteravond... na dagenlange onderhandelingen een akkoord. Sinds het begin van de aanval op Libië... voeren de Amerikanen het commando over het vliegverbod. Maar die wilden dat zo snel mogelijk overdragen. Mogelijk gebeurt dat al komend weekend navo topman Rasmussen zei dat de operatie naast die van de internationale coalitie zal bestaan. De NAVO gaat het vliegverbod handhaven en controleert sinds dinsdag het wapenembargo tegen Libië. Maar doelen op de grond worden niet gebombardeerd, zei Rasmussen. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft volgens hem bij de coalitie. Vooral Turkije vond het bombarderen van gronddoelen een stap te ver gaan. Nederland wil zo snel mogelijk meedoen aan de handhaving van het vliegverbod boven Libië... nu de NAVO het commando gaat overnemen. Dat heeft premier Rutte gezegd in Brussel. Hij verwacht geen problemen in de Tweede Kamer over Nederlandse deelname. De Verenigde Arabische Emiraten gaan ook een bijdrage leveren... aan het handverhaven van het vliegverbod boven Libië. De Emiraten sturen twaalf gevechtsvliegtuigen, zo heeft de Franse president Sarkozy gezegd. Sarkozy is het erover eens geworden met de kroonprins van de Emiraten... Eerder wilde de oliestaat alleen humanitaire hulp sturen. Qatar was tot nu toe het enige Arabische land dat met vliegtuigen meedoet aan de actie. Kuwait en Jordanië leveren een logistieke bijdrage. Het is niet gebruikelijk om verzoeken aan de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten openbaar te maken. Minister Hillen schrijft dat in antwoord op een vraag van D66-leider Pechtold over de mislukte evacuatie in Sirte in Libië. Hele ligt onder vuur, onder meer omdat hij in zijn rapportage aan de Kamer niet heeft gemeld dat de operatie is doorgezet zonder een advies van de MIVD af te wachten. Om zo'n advies was wel gevraagd, maar de MIVD zag dat pas toen de operatie al was mislukt en de helikopterbemanning was opgepakt. Hele benadrukt dat de MIVD geen informatie had die voor de operatie van belang had kunnen zijn omdat uit andere bronnen wel informatie over de situatie in Sirte bekend was. En omdat de operatie op dat moment kansrijk leek, is niet gewacht op het MIVD-advies, schrijft Hillen. In het grensgebied tussen Birma en Thailand zijn na een aardbeving zeker 50 doden gevallen. De beving had een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. De precieze schade in het gebied is nog onduidelijk. Er zouden een aantal kloosters en tientallen gebouwen zijn ingestort. De verwachting is dat het dodental in Birma en Thailand verder zal stijgen. De EU-leiders zijn het eens over een pakket maatregelen om de euro te versterken. Er komen strengere sancties voor lidstaten die hun begrotingstekort of staatsschuld te hoog laten oplopen. Verder zijn er op de EU-top in Brussel afspraken gemaakt over een permanent noodfonds. Premier Rutte is tevreden omdat tegelijkertijd de begrotingsregels voor de lidstaten strenger worden. Vodafone zegt dat voicemails van zijn klanten nu echt niet meer door onbevoegden kunnen worden afgeluisterd. Gisteren bleek dat via internet nog altijd mogelijk was voicemails van anderen te beluisteren. Volgens Vodafone is dat nu opgelost. Woensdag werd bekend dat de voicemail van onder andere ministers en kamerleden makkelijk was af te luisteren via de standaard pincode. Dat probleem werd nog dezelfde avond verholpen, maar gisteren bleek dat het via internet nog wel kon. Vodafone heeft daar nu een eind aan gemaakt. De voetbalbond van Qatar heeft Co-Adriaanse ontslagen... als coach van het Olympisch Elftal. Volgens een persbericht van de bond hebben beide partijen besloten... om uit elkaar te gaan, omdat ze te veel verschil van inzicht hebben. Adriaanse werd een jaar geleden aangetrokken. Hij moest zich met Qatar kwalificeren... voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Dan het weer nog. Eerst nog kans op een mistbank. Verder vrij zonnig. Maar vanmiddag vanuit het noorden meer bewolking. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen kans op wat regen. 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Zondag wordt het vrij zonnig en iets warmer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met files op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij Salbommel 2 kilometer. Daar is de rechterreis ook afgesloten... Uh, korte files richting Amsterdam op de A4 bij Sloten, 2 kilometer. En op de A8 voor Knop Koenplein ook 2. En op de A15 richting Rotterdam, 2 kilometer bij Sliedrecht. En op de A58, berg op in Vlissingen... daar staat voor de Vlakentunnel, 3 kilometer. Beter onderwijs met maakbare HR. Anticipeer op de kwaliteitsverbetering van onderwijs en laat HR richting geven. Maak het verschil met een bedrijfskundige HR-oplossing van Raad. Kijk op raad.nl slash onderwijs.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 Kijk op funda.nl.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 Ga naar Centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, de evacuatieactie in Libië werd toch maar gestart... ook al had de inlichtingendienst nog niet geantwoord. Kom best, zegt minister Hille van Defensie. De dienst had toch geen extra informatie. Over de gebruikelijke gang van zaken spreken we zo... met de voorzitter van de toezichtscommissie op de veiligheidsdiensten... Bert van Delden. Hopelijk krijgt de NAVO wel goede informatie. En op tijd. Want de NAVO gaat toezien op de naleving van het vliegverbod boven Libië. De transatlantische organisatie neemt het commando over van de Verenigde Staten. Zo maakte NAVO-secretaris-generaal Anders Fok Rasmussen gisteravond laat bekend. We gaan naar Paul Snyder, correspondent in Brussel, daar waar de NAVO huist. Paul, welke rol gaat de NAVO in Libië krijgen? Is daar helderheid over gekomen gisteravond? Nou ja, naast het afdwingen van het wapenembargo... Hè, waartoe deze week is besloten... krijgt de NAVO nu ook dus de controle over het luchtruim boven Libië. Dus het afdwingen van die no-fly-zone... Dat is militair het geval en dat was natuurlijk voor een deel al, want de landen die dat nu deden waren ook allemaal lid van de NAVO. Maar ook politiek gaat de NAVO nu de verantwoordelijkheid dragen voor dat afdwingen van die no-fly zone. Dus alle 28 lidstaten van de NAVO praten van nu of al mee wat er precies moet gebeuren in de lucht boven Libië. De NAVO doet dat samen met een aantal Arabische landen. Dat zal een soort gemeenschappelijk leiderschap worden dat je zou kunnen vergelijken met de manier waarop de NAVO opereert. In Afghanistan Daar heb je ISAF, dat is een samenwerkingsverband tussen de NAVO en de andere deelnemende landen. En op die manier, met op die vorm wil NAVO zeg maar zijn rol in Libië duidelijk maken. En verandert hiermee iets in, in alle militaire acties eh, boven Libië? Ja, dat is een beetje wonderlijk aan het verhaal. De, de, de acties op de grond, wat we wel eens de no-drive zonder noemen... tegen het militair materieel van Gaddafi. Ja, dat gaat gewoon door en dat blijft in handen van de coalitie. Die zullen de bombardementen blijven uitvoeren. De NAVO gaat daar uitdrukkelijk niet aan deelnemen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat een land als Turkije überhaupt deze actie niet ziet zitten... En, en niet vervoelt als de NAVO zeg maar echt een duidelijke militaire agressieve rol gaat spelen. Dus je krijgt twee operaties naast elkaar op dit moment. De coalitie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde staat, een aantal Arabische landen die militair actief blijven op de grond en de NAVO die in het lucht daarboven zal uh, controleren dat het geen vliegtuigen van, van Gaddafi opstijgen. Die twee zijn naast elkaar en je kan aannemen dat de NAVO uh, het makkelijkste deel heeft uh, van de taak. Mm, ja, duidelijk een compromis ook naar Turkije toe natuurlijk. Wa waarom is het voor Nederland zo belangrijk dat de NAVO het voortouw neemt? Wat zit daar achter, Paul? Mm, nou ja, in ieder geval heeft Nederland steeds gezegd dat ze graag in een internationaal kader willen opereren. Hè. En je kan je afvragen uh, waarom zijn die drie? die landen die ik net noemde, VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, een VN-resolutie gaan, gaan, gaan uitvoeren. Waar, waar, welk, welke internationale regels liggen eraan ten grondslag? En dus Nederland hecht aan een soort internationaal kader. Daarom kiest men voor de NAVO. Uh, dat geldt bij het wapenembargo. Dat geldt nu bij de no fly zone Maar Nederland gaat dus niet bombarderen. Nederland gaat alleen controleren. En ja, hier, dat is hier voor de geschiedenisboekjes later. En dat zal uh, nogal een discussie worden in, in de, komende, de komende jaren. Maar je zou kunnen afvragen of Nederland afspraken heeft gemaakt met de leiding van, uh, van van Libië met Gaddafi toen de tijd... om de drie feiten te krijgen, de drie uh, mannen van de, van de helikopter... om te uh, zeggen van ja, Nederland gaat wel meedoen aan acties... maar alleen maar in internationaal kader en zal niet op eigen gezag... Acties voeren. Dat is, dat is wat mij betreft een speculatie. Maar het is opvallend dat bijvoorbeeld op een land als België, die een demissionaire regering heeft, wel uh, ravendsnel zes starfighters ter beschikking stelde. voor die militaire acties op de grond uh, tegen Gaddafi en dat Nederland zo'n ja, zo aarzelende houding aanneemt. Heeft men trouwens gisteravond nog een verwachting uitgesproken over hoe lang die actie gaat duren? Nee, nee, nee. Dat, dat, en dan moet je weer de vraag van welke actie gaat het dan om? De, de, de zuivere militaire actie, zeg maar, het uitschakelen van, van de militaire middelen van Gaddafi. Daarvan zeggen de Amerikanen althans: dat is een kwestie van dagen, niet van weken en maanden. Ik bedoel, het luchtruim wordt al gecontroleerd. Uh, zijn, zijn toevoer van, van, van de brandstof wordt nu uh, ernstig belemmerd. Dus hij kan straks niet meer met die spullen rijden. Dus dat is een kwestie van dagen, zeg men, maar, of misschien weken. Maar ja, de vraag is: wat doen we met Libië verder? Wat is de toekomst van Libië? Met wie gaan we daar praten? En dat is natuurlijk een kwestie die. Uh, ...van een veel langere adem zal blijken te zijn. Paul Snyder in Brussel. Dan naar die uh, evacuatiemissie in Libië, die mislukte missie. Uh, waarbij drie Nederlandse militairen werden vastgezet. Uh, het ontbrak aan, mogelijk aan belangrijke informatie. Een verzoek van het marinefregat Tromp om een dreigingsanalyse... werd niet beantwoord, omdat het zondag was. Dat blijkt allemaal uit de dossiers van de Militaire Inlichtingen... en Veiligheidsdiensten, MIVD. De stukken zijn bestudeerd door hun eigen toezichtscommissie... die gisteren vervolgens een brief gestuurde aan de minister. Um, voorzitter van die toezichtscommissie, de C. TIVD is Bert van Delden. We hebben nu contact met hem. Goedemorgen, meneer van Delden. Goedemorgen. Even voor ons begrip hoe belangrijk is voor het uitvoeren van zo'n missie überhaupt informatie. Um, dat zou u aan uh, Defensie moeten vragen, maar het lijkt mij als gewoon burger... dat voor iedere missie van militairen uh, alle inlichtingen die beschikbaar zijn, van belang zijn. Ja. En meneer van Delden, wat is dan de status van um, die veilige, veiligheidsanalyse van een inlichtingendienst? Ik denk dat dat een advies is in het algemeen, zoals dat in Afghanistan is en overal waar Nederlandse militairen opereren, is ook de inlichtingendienst actief op allerlei manieren. Hmm. En daarbij zullen zij de stand van zaken weergeven. En dat is voor de militaire leiding een onderdeel van het beslissingsproces. Hmm. Maar wat zijn de regels? Moet je daarop wachten? Staat dus dat ergens beschreven? Dat weet ik niet. Het lijkt me niet dat je daarop zal moeten wachten. Want er zijn natuurlijk situaties waar militairen zich voorgesteld zien dat ze onmiddellijk moeten ingrijpen. En dan gaan ze niet, uh, niet afwachten of ze nog uh, adviezen kunnen krijgen. Um, ja, wij vragen dit natuurlijk omdat um, er een reactie is gekomen inmiddels van minister Hille. Um, u zegt het is belangrijk dat soort informatie. Het is ook onderdeel van het beslissingsproces. Dat klinkt allemaal heel logisch. Maar nu zegt Hille uh, dat de MIVD geen informatie had die van belang kon zijn. Hoe kan hij dat nou weten als die informatie er niet was op dat moment? Uh, ja, dat weet ik niet. Dat is zijn uh, opvatting over wat er uh, daar in totaliteit gebeurd Het is juist op zichzelf, uh, dat staat ook al in de brief van de minister... Uh, de eerdere brief van de minister, dat uh, tot voor kort de MIVD uh, niet buitengewoon veel belangstelling voor Libië had. Ze hadden allerlei nee, andere dingen die ze in de gaten houden. Dat klopt, maar wat ik ook lees in de brief die u heeft uh, geschreven... is dat de MIVD sinds het uh, uh, uitbreken van de onrust... Ja. Uh, wel juist heel erg vaak rapporteerde over Libië en daarmee bezig was. Uh, vaak in ieder geval omdat de MIVD vraaggestuurd opereert. Dus uh, zodra er ergens uh, dat vergat kwam in de omgeving... en dat betekent dat dus de Nederlandse krijgsmacht... op een of andere manier daarbij betrokken raakt... en dan gaat de MIVD de zaak daar... Enigszins in de gaten houden. Ja, en uh, volgens de betrokkenen zeer nuttig heeft geadviseerd. bij een eerdere evacuatieactie. die niet doorging uiteindelijk bij Misrata. Uh, dat is in ieder geval wat wij gelezen hebben. Juist, dat heeft u, dat heeft u onderzocht en bekeken en gezien. Uh, we hebben het briefje gelezen. of het mailberichtje gelezen. waarbij de, de tromp zegt. Dank u wel, dit was nuttige informatie. Nee. Gaat het niet zo met informatie dat je pas weet. of het nuttig is en noodzakelijk. als je die informatie hebt gezien? Als je dus kan wegen? Uh, dat zou je kunnen denken. Maar je kan natuurlijk ook misschien denken... nou, hier uh, kunnen we helemaal niet op wachten. Want het is, uh, er zijn andere zaken in het spel. Of we hebben al zoveel informatie. Uh, het hoeft allemaal niet. Ik, ik weet niet. Maar op zichzelf natuurlijk kan je pas iets beoordelen als je het gelezen hebt. Ja, ja, dat is duidelijk. Over dat wachten, meneer Van Delden. Wat vindt u ervan dat die mail niet gelijk is gelezen? En niet dat er niet binnen afzienbare tijd antwoord is gekomen? Ik denk dat niemand daar uh, blij mee zal zijn. <lacht> Nee. En wat vindt u daarvan? Uh, nou, in dit geval kan je alleen achteraf constateren... dat het niet uh, ertoe gedaan heeft, want... Zelfs als ze die mail onmiddellijk gelezen zouden hebben... dan zouden ze nooit, dat kan je nooit van een dienst verwachten... binnen twee uur informatie geven, tenminste niet deze informatie. Ja. En dan was die actie toch al uitgevoerd en helaas mislukt. Maar volgens uh, de regels of de ideale werkwijze... u moet dus tot het toezicht houden op de werkwijze ja. daarvan. O, o, is nee, dit een goede, ja. goede opstelling? Nee, maar hier moet ik dan even uh, voorzichtig zijn. Want wij houden niet toezicht op de werkwijze van de diensten. Aha. Wij letten alleen erop of ze zich netjes gedragen nou, alleen. En dat is heel belangrijk, of de rechtmatigheid niet in het gedrang is. Dit is een redelijk bijzonder geval, omdat hier uh, de Kamer ook aan ons gevraagd heeft... wil hiernaar gaan kijken. Ja. Uh, dat hebben we ook gedaan. En het, het idee was toen nog dat men absoluut niet wist wanneer die mensen vrij zouden komen. Gelukkig is dat heel kort daarna gebeurd. En wat belangrijk werd gevonden door de Kamer en ook door ons... is dat er in ieder geval dan een soort foto gemaakt zou worden... zodat de situatie duidelijk was... Ook als er pas over twee of drie jaar over gesproken ja. zou kunnen worden, in maar het ergste geval. Maar van u is dus ook geen aanbeveling te, te verwachten van um, organiseer je dienst anders? Uh, nee, maar het lijkt me dat als je dat leest, dat dat moment vanzelf al op die gedachte zal komen. Ja, want helemaal lekker is het niet gelopen, hè? kunnen we stellen. Uh, ja. ja. Uh, wat gaat er nu verder gebeuren? Want bent u uitonderzocht? Uh, nee, wij zijn niet. Nou, dit gedeelte is uitonderzocht. Dat zullen we nog een keer bekijken en in een, in een mooi rapportje vastleggen. Wat wij verder nog gaan bekijken is, en, en dat is meer ons gewone werk, is wat er uh, na die tijd is gebeurd. Uh, of de dienst na die tijd nog activiteit heeft ontplooit. En of dat op een. Nou, zoals ik al zei, dat ligt het accent op de rechtmatigheid. Of dat op een nette, fatsoenlijke manier is gebeurd. En daar komt een rapport over uit over enige tijd. Maar dat zal misschien een helemaal geheim rapport zijn, omdat daar zaken in kunnen staan die uh, niet aan de openbaarheid prijs gegeven ja, mogen ja, worden. Ja, dat begrijpen wij. Nou, wij kijken uit naar het Kamerdebat volgende week. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Met genoegen. We spreken straks de Nederlandse ambassadeur in Syrië. Het is ook daar onrustig de demonstranten protesteren tegen het uh, harde regime. Dat regime wat hardhandig optreedt. Er vallen daar ook doden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch staat bij Waardenburg nog 4 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrijgegeven. A4 richting Amsterdam rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Kroopend De Hoek en Batuverdorp. Op de A9 richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Raasdorp. Er staat een 3 kilometer en de linkerrijstok is daar dicht. En op de A58, berg richting Vlissingen... bestaat staat voor de Vlakentunnel 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna 10 minuten voor half 9. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend de hele ochtend in Zeist. En die is daar omdat die stad een warme bijzondere dus band heeft... met het Japanse Yamada. En... Die stad heeft het zwaar, hè Robin? Mark Robin. Ja, we hoorden dat vanmorgen al uh, in een bijdrage van uh, Roel Pauw... die daar gisteren uh, geweest is. Uh, ik was zojuist bij de burgemeester van Zeist... die ook vertelde wat zij met een bijzondere vriendschapsband... die Zeist samen met uh, Yamada heeft kunnen gaan doen. Er is onder meer een banknummer geopend uh, om geld in te zamelen. Ja, en dan is er nog het christelijk lyceum in Zeist... dat al een jaar of tien lang een uitwisseling heeft van, uh, van leerlingen tussen deze school en de junior high school, heet het geloof ik, hè? In, in Yamada. Uh, in januari van dit jaar zijn er voor het laatst nog kinderen uit Yamada hier geweest. En ik spreek nu even met een paar leerlingen. Die, uh, ja, ze hebben bij jullie thuis gelogeerd, hè? Vertel eens hoe dat ging. Um, nou, dat was heel uh, gezellig. Een beetje in het begin, een beetje ongemakkelijk nog. En je wist niet zo goed hoe je met elkaar moest communiceren. Ja. Maar later werd het wel echt heel leuk. Ja. Hoe lang zijn die leerlingen hier geweest? Um, zes dagen. Ja. En uh, Ja. Het was wel gewoon gezellig. Ja, en wat hebben jullie allemaal gedaan behalve gezellige dingen? Uh, we hebben samen, uh, zijn samen naar Utrecht geweest. En we hebben uh, samen gegeten en uh, Nederlandse cultuur laten zien. Ja. Nou, Roel Pauw is, zoals ik zei, gisteren in Yamada geweest. En die heeft drie meisjes uh, ontmoet uh, die jullie uh, waarschijnlijk wel kennen. Laten we even luisteren naar het bandje wat Roel daarvan gemaakt heeft. Op de dag van de tsunami waren we op school. En die hele nacht konden we geen contact krijgen met onze ouders. We waren ontzettend bang. Toen zijn ze gaan kijken in de stad. Alles stond nog in brand. Het was echt heel erg eng. Het huis van Wakana was weg, afgebrand. Op het huis van Muno was een schip terechtgekomen. Gelukkig is er niemand in hun directe omgeving omgekomen. Maar wel Wakana's schoutvis. En daar hield ze toch van. De ramp die hun is overkomen zal deze drie meiden nog jaren bezighouden. En toch doen ze er voor ons misschien zo luchtig over. Nou, zeggen ze, het heeft geen enkele zin om een treurig gezicht op te zetten. Daar help je helemaal niemand mee. Tuurlijk, ze maken zich wel zorgen over geld, over eten, brandstof. En dat ze niet zo makkelijk in contact kunnen komen met hun vrienden. Maar nu speciaal voor de vrienden in Nederland. Het gaat goed met ons. Iedereen is gelukkig. Ik moet nu dan wel verhuizen. Maar zodra ik een nieuw adres heb, gaan we weer brieven schrijven. En natuurlijk groetjes uit Yamada. Ja. Het gaat goed met ons, zeggen ze, maar dan hoor je dus dat uh, op uh, het huis van een van die dames een schip terecht is gekomen. Wat denken jullie als je dit allemaal zo hoort? Ja, ik ben blij dat het goed met ze gaat. Dat uh, vind ik heel fijn. Maar ja, ja. <lacht> Hebben jullie contact inmiddels met die, met die meisjes? Um, nee, ik heb nog geen contact gehad. Maar... Heb je het wel geprobeerd? Nou, Ik heb gekeken op uh, internet of ik contact kon krijgen, ja. maar... Uh... Ja, er stond niet echt veel waar ik kap wat aan had. Dit hadden jullie in januari niet kunnen voorzien... dat, uh, dat zo nog zo'n wending zou krijgen. Nee. Ja, er zouden ook nog een paar een lang, um, van deze school naar uh, Japan gaan... maar dat gaat natuurlijk ook niet meer lukken. Nee. Nee. Wat zou je nou kunnen of, of willen doen? Nou, heel graag helpen, maar ik, weet, ik zou niet weten hoe nu. Nee. Uh, ze hebben geen huis meer? Ja... Dat klopt. Het ja. is bijna niet voor te stellen, hè? Jullie zitten hier ook een beetje zo met grote ogen van... Het is alsof het... Het is totaal onwerkelijk als je hier gewoon in Zeist in je, in je school zit. Ja. Ja, als het heel echt... Als ze niks meer zou hebben, dan zouden ze voor mij betreft... Wel gewoon hierheen kunnen komen, bij mij kunnen wonen. Als ze dat zou willen. Maar ja. ja. Of dat nu zou helpen? ja. Laat het nog maar even rustig op jullie inwerken. En dan gaan we straks na het nieuws nog naar een ander bandje van, van Roel luisteren. Want hij heeft er nog, nog meer gemaakt. Tot straks. Tot straks. Mark Robin Visser in dus. en Die stad heeft een bijzondere band met het Japanse Yamada. Dan naar Syrië wordt al meer dan een week betoogd tegen het regime. Volgens getuigen en mensenrechtenorganisaties zijn daarbij al tientallen mensen om het leven gekomen. Vanwege alle onrust kan het Syrische regime gisteren met voorzichtige hervorming voorstellen. Maar ook voor vandaag roepen de demonstranten op tot een landelijke demonstratie. Vandaag is door hen omgedoopt tot waardige vrijdag. We hebben contact met de Nederlandse ambassadeur in de Syrische hoofdstad Damaskus, Dolf Hogewoning. Goedemorgen. Goedemorgen. Die dag van de waardigheid, de waardige vrijdag, wat merkt u daar al van? Nou, nu nog niks. Het is, uh, het is nog betrekkelijk uh, vroeg natuurlijk. Het is op zich uh, mooi weer, uh, maar het is in Damascus heel rustig. Zijn er wel voorbereidingen getroffen? Nee, niet dat ik heb uh, kunnen zien. Uh, ik ben gisteravond in de stad geweest, in de oude stad geweest. En uh, ja, Je ziet op pleinen zie je wel iets meer veiligheidsdiensten, mensen van veiligheidsdiensten rondlopen. Maar er zijn nog geen uh, voorbereidingen getroffen. Nee. Meneer Hogewoning, ik vraag maar even naar uw gevoel... over uh, de situatie ja. in Syrië en in Damaskus, uh, maar ook vooral in het zuiden. Wat, wat, wat zegt uw gut feeling daarover? Nou, um, het is natuurlijk heel erg geweest wat er is gebeurd in Dara. Nou um, ja, u heeft zelf uh, al, uh, al genoemd dat daar tientallen mensen zijn omgekomen... Mm -hmm. dat is met scherp geschoten, uh, ook door het leger, op demonstranten. Uh, dat is heel erg, en daar zijn de mensen ook echt verontwaardigd over... Um, maar tegelijkertijd is het wel zo dat dat nog steeds toch redelijk geïsoleerd is. Uh, niet die verontwaardiging, maar uh, die ongeregeldheden. Die het, dat is met name toch daaraan directe omgeving geweest. U, u denkt niet, meneer Hogewoning, en, dat die woede uh, zich zal verplaatsen naar Damascus bijvoorbeeld? Nou, dat moeten we vandaag zien. Uh, het kan zijn dat de oproep uh, inderdaad aanslaat. Uh, tegelijkertijd zie je... Ja, de mensen zijn natuurlijk uh, ontevreden. Ze zijn bang... Ze zijn bang voor, voor de gevolgen van, van als, als dit escaleert. En ze, ze geven eigenlijk toch nog steeds een voorkeur aan hervormingen. Mm. Uh, maar er is, er is, en terecht natuurlijk, wel heel veel uh, verontwaardiging over, over hoe er opgetreden is tegen op zich vreedzame demonstranten in, uh, in, in Dara. Beoordeelt u de situatie in Syrië, misschien dan afgezien van Dara, uh, nog veilig? Ja, en uh, de rest van Syrië beoordeel ik die veilig. We hebben wel het reisadvies, althans uh, Buitenlandse Zaken heeft dat gedaan, uh, in overleg met ons, aangepast. In, uh, in die zin dat we nu echt ontraden aan de mensen om uh, naar Dara te gaan, in directe omgeving. Maar voor de rest van Syrië geldt dat uh, advies nog niet. Zitten er Nederlanders in Dara? In Dara zitten geen Nederlanders. Okay. Voor zover wij weten, uh, geen mensen die zich uh, hebben geregistreerd bij de ambassade die, die daar wonen. En in de rest van Syrië? In de rest van Syrië wel. We hebben vorig jaar een, een brief gestuurd uh, om zich te adviseren zich te registreren. En we hebben nu uh, redelijk compleet beeld. We hebben 276 Nederlanders uh, bij de ambassade, ambassade geregistreerd staan. Waarvan het gros in uh, Damascus woont. 205 om precies te zijn. Uh, dan nog een grote groep in Aleppo. En dan verspreid over het land nog wat uh, Nederlanders. En ik denk dat we daarmee uh, het gros van de Nederlanders wel uh, geregistreerd hebben. En dat is wel prettig, want dan kunnen we direct contact met z'n avonds. Mm -hmm. en, en hoe komt u um, over bijvoorbeeld het verloop van vandaag hè, aan uw informatie? Want vandaag wordt het natuurlijk een belangrijke dag, hoe zei dat al? Ja, nou, um, we gaan natuurlijk heel voorzichtig, gaan we wel uh, de, de boel uh, scherp in de gaten houden. Maar hoe doet u uh, dat? Ze... Gaat u gewoon domweg de straat op in Damaskus? Of heeft u daarvoor heel erg gebonden? Nou, ik ga inderdaad. Ik ga naar de ambassade. Um, we gaan uh, wel natuurlijk ook via de media uh, de boel uh, scherp in de gaten houden. We gaan uh, wel mensen uh, vragen om een oogje in het zeil te houden. Maar je moet natuurlijk wel met een grote boog om die demonstraties heen lopen. Want uh, nou ja, dat adviseren wij ook de Nederlanders om te doen. Uh, want voor hetzelfde geld uh, kun je natuurlijk opgepakt worden. En dat is ook weer uh, niet prettig. Dus, uh, um, maar... En verder hebben we natuurlijk ook lokale staf op de ambassade. En die hebben natuurlijk ook weer familieleden. En, uh, dus zo houden we elkaar allemaal heel goed op de hoogte. Ja. En uh, heeft u extra contact met de Nederlanders of krijgt u veel vragen van hen? Nou, we sturen ze uh, met regelmaat een sms um, uh, en ook een e-mail. Um, we spreken natuurlijk veel Nederlanders. Er zit hier een heel groot internationaal bedrijf. En uh, daar hebben we natuurlijk dagelijks contact mee... Um, en voor de rest uh, ja, kunnen ze altijd bij ons terecht als ze, als ze al, aanvullende informatie nodig hebben en als ze ja, reisdocumenten hebben die uh, verlengd moeten worden, ja. dan zien we ze natuurlijk ook aan de consulaire balie. Precies, meneer Hogewoning, Nederlands ja. ambassadeur in Damascus. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Goed, wij houden uiteraard de toestand in Syrië... in de loop van de dag in de gaten voor u. U hoort daar meer over op Radio 1 als wat aan de hand is. En, ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar er zijn toch weer problemen bij de kerncentrale in Fukushima. U hoort daar zo dadelijk meer over. Loes den Hollander. Al meer dan 500.000 boeken verkocht. Haar nieuwe thriller Zielsverwanten ligt nu in de boekhandel. Mis hem niet. Koop de nieuwe Loes den Hollander.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 Kijken, pelsrijke advocaten en notarissen. Bron van inzicht. Radio 1, het nos journaal Mogelijke breuk, reactor Fukushima en vogelgriep in Zeeland. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er zijn nieuwe zorgen in Japan. Bij de kerncentrale in Fukushima zit mogelijk een breuk in reactor 3. Het probleem zit in een vat waar splijtstofstaven worden opgeslagen. Hierdoor kan een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomen. In de reactor is een dosis radioactiviteit gemeten... die 10.000 keer hoger is dan normaal. En het voorzorg wordt er ook niet meer gewerkt in reactor 1 en 2.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 Die verhoogde radioactiviteit werd ontdekt toen drie medewerkers van de centrale aan het werk waren in het water. Twee van hen hebben brandwonden opgelopen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En toen zijn ze gaan meten en kwamen ze erachter dat er waarschijnlijk uranium of plutonium heeft gelekt. Het handhaven van het vliegverbod boven Libië wordt overgenomen door de NAVO. Tot nu toe leidde de Verenigde Staten die missie. De lidstaten van de NAVO bereikten gisteravond een akkoord. NAVO-topman Rasmussen. All NATO allies are committed to fulfil their obligations under the UN Security Council resolution. And that's why we have decided uh, to assume responsibility for the no-fly zone. De Amerikanen voeren sinds het begin van de aanvallen op Libië het commando, maar dat willen ze zo snel mogelijk overdragen. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd met de militaire missies in onder andere Afghanistan. De NAVO had eerder al de leiding over het handhaven van het wapenembargo gekregen. En beide maatregelen hebben het doel de burgers van Libië tegen Gaddafi te beschermen. We are taking action as part of the broad international effort to uh, protect civilians against the attacks by the Gaddafi regime. Premier Rutte wil zo snel mogelijk aan de handhaving van het vliegverbod meedoen nu de NAVO het commando gaat overnemen. Vogelgriep in Zeeland in het dorp Schoren in de gemeente Kapelle wordt een pluimveebedrijf met meer dan 127.000 legkippen geruimd. Op de boerderij is een H7 variant van het vogelgriepvirus ontdekt. Dat type virus kan veranderen in een zeer besmettelijk en voor kippen dodelijke variant. Uit voorzorg wordt daarom geruimd. Voor een zone van 1 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor eieren, mest en voer. Het virus is waarschijnlijk overgebracht door uitwerpselen van wilde vogels. Later vandaag is duidelijk hoe besmettelijk die variant is in Zeeland. In Brussel hebben de EU-leiders afspraken gemaakt over een pakket maatregelen om de euro te versterken. Zo komen er strenge sancties voor lidstaten die hun begrotingstekort of staatsschuld te hoog laten oplopen. En ook zijn er afspraken over een permanent noodfonds voor de euro. Dat moet over twee jaar 500 miljard euro kunnen uitlenen aan lidstaten die geldproblemen hebben, zegt de president van Europa Van Rompuy. We will make sure that 500 billion euro is available. With triple A status Premier Rutte is tevreden met de afspraken. Voor Nederland was een permanent noodfonds alleen bespreekbaar... als de begrotingsregels voor de lidstaten strenger zouden worden. En dat is volgens Rutte nu het geval. Dan op voetbalnieuws. Co-Adriaanse is ontslagen door de Voetbalbond van Qatar. Oorzaak zijn het verschil in visie tussen de Nederlandse trainer en de Nationale Bond van Qatar. Adriaanse zou met zijn Nederlandse staf het elftal klaarstomen voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. En de Qatar Football Association zegt op de site binnen enkele dagen een nieuwe coach aan te wijzen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag wordt het geen volop zonnige dag. Er is vanochtend al veel sluierbewolking aanwezig en de bewolking wordt ook steeds dikker. Vanmiddag schijnt in het zuiden misschien nog even de zon. En daar is het ook nog redelijk zacht met een graad of 16. Maar in het noorden is het overwegend bewolkt en ook een stuk frisser. Maar dat het daar zo koud is in het noorden heeft niet alleen te maken met de bewolking, maar ook met de wind. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind die koude lucht aanvoert. En dat merken ze in het noorden dus als eerste. Op de Wallen wordt het een graad of 8. En in de noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en ook Noord-Holland wordt het een graad of 12. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en vannacht valt er ook een beetje regen. En dan koelt het af naar 2 tot 4 graden. Morgen, zaterdag, dan klaart het langzaam vanuit het noorden op. De koude lucht heeft morgen ondertussen het hele land veroverd, dus het is overal een stuk frisser. De middagtemperatuur ligt morgen tussen 6 graden op te Wadden en 10 in het zuiden. Zondag is het weer overwegend zonnig en dan wordt het overdag met 9 tot 14 graden een fractie warmer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 9 files, goed voor 25 kilometer. De files op de A9 richting veen, 3 kilometer bij knooppunt Raas op door een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken daar weer vrij. En op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen bij Oosterhout staan files van 3 kilometer. Richting Utrecht is een ongeluk gebeurd, maar ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open.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 Taken seriously. Goedemorgen het is 8 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 30 kilometer ten noorden van de kerncentrale Fukushima 1. Is een stralingsniveau gemeten. Dat de jaarlijkse natuurlijke dosis overschrijdt, heeft het Japanse ministerie van Wetenschap bekendgemaakt. De telefoon nu Volker Draijsma, stralingsdeskundige van NRG in Petten. Met Dreisma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat betekent dat, zo'n niveau hoger dan de jaarlijkse natuurlijke dosis? Nou, dat, dat betekent op zich nog niet, niet, niet zo heel veel. Het is natuurlijk wel een uh, nare bijkomstigheid dat die mensen wel weer aan verhoogde stralingsniveaus uh, blootgesteld zijn. En nu op een plek waar we het nog niet eerder hebben gezien. Uh, de natuurlijke achtergrond in, in Nederland is, uh, is relatief laag, maar er zijn ook landen in Europa waar dat uh, twee tot vier keer hoger is. Dus alleen maar zeggen het is hoger dan de natuurlijke achtergrond, dat, uh, dat zegt nog niet zoveel. Uh, ik, ik meende wel dat aangegeven was dat er nog geen evacuatie uh, werd afgedwongen, maar wel werd aangeraden. Mm. En dat is natuurlijk een, op zich een begrijpelijke maatregel, want als je stralingsdosis kunt voorkomen met wat ik zeg, dan nog relatief eenvoudige. Ingrepen moet je dat ook, uh, ook doen. Oké, okay, dus geen reden voor paniek, meneer Dreijs, maar, maar wel voor zorg. Wat zullen de Zeker. inwoners in Zeker. het gebied merken um, als ze blijven? Wat kunnen ze uiteindelijk ja, misschien wel oplopen hierdoor? Nou ja, er zijn uh, twee aspecten. Aan de ene kant, uh, straling bestraalt je, en net zoals de, de zon of een, een straalkachel uh, je bestraalt. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk ook waarschijnlijk de, de radioactiviteit die op. Uh, op, ...op huizen, op, op daken, op de grond in de buurt misschien aanwezig is. En dat, dat is, is vooral een heel erg praktisch probleem. Je moet dingen schoonmaken om die viezigheid, die radioactieve verontreiniging, besmetting zoals het ook om te verwijderen. Dus mm -hmm. dat is voor hygiënisch een probleem. De straling zelf, daar... daar... Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, merk je niet zoveel van mijn straling, voelen we, zien of horen we niet. Nee, maar je, je kan wel, um, of laat ik het anders formuleren, de kans op het krijgen van bijvoorbeeld kanker is groter, ja, toch? Ja, zeker. Ja, in, in die zin, kijk, direct voel je er niks van. Maar uh, in de cellen van je lijf kunnen mutaties ontstaan, kleine veranderingen. En daarmee verhoog je de kans dat op termijn, en dan praat ik over 20, uh, 25 jaar, de kans op kanker toeneemt. Kijk, voor individuen is die kans heel klein, en zeker bij deze niveaus, als je praat over een hele bevolkingsgroep. Dan zou dat een kleine toename, dan moet u denken, de orde van, van 1% extra kankergevallen kunnen geven. Ja, toch, stel dat maar... ik daar zou wonen en ik hoor dit meneer Druisman, zou ik denken wegwezen. Wat zou u doen? Nou, dat ligt dus een beetje aan de omstandigheden waar je bent. Kijk, voor, als het gaat om niveaus van natuurlijke achtergrond, zou ik niet weggaan. Omdat ik weet dat in veel gevallen die niveaus relatief laag zijn. Ja. Kijk, ook al het, het nemen van één CT-scan, goed, dat heeft een heel ander doel natuurlijk, ja. geeft dan vijf al vijf keer hogere dosis ja. dan, de, dan de straling van moeder natuur in Nederland. Dus u, u vindt het nog niet, nog niet onverstandig van de Japanse regering om niet verder te evacueren? Nee, de Japanse regering maakt een andere aanweging. Die zegt van als we nu weer een groot gebied gaan evacueren, geeft dat weer maatschappelijke ontrichting. En daarvoor zou je eigenlijk wat hogere doses moeten hebben om dat te rechtvaardigen. Zou dat nog kunnen komen? Want wij lezen ook het laatste bericht, is dat het reactorvat in reactor 3 kapot zou zijn. Dat meldt de exploitant TEPCO. Zou, zou dit verband met elkaar kunnen hebben? Opeens die hoge, die hoge doses, die hoge straling? Ja, dat, dat zou kunnen. De reactorvat is de laatste bescherming voor de. Grote hoeveelheden radioactiviteit maar dan zou het dus ook nog erger kunnen worden, want dan lekt het weg. Ja, dat hebben we natuurlijk de afgelopen week eigenlijk al regelmatig gezien. Dat er steeds een hoeveelheden radioactiviteit in het milieu terechtkomen. En met de wind mee waaien die alle kanten op. het als zelfs nee. in Tokio. Maar aan de andere kant is het ook zo dat het ook nog relatief snel kan verdwijnen. De okay. maatregelen voor baby's om drinkwater... Geen baby, geen aan baby's te geven is om weer ingetrokken... Ja, Omdat het de reactiviteitsniveau weer afgenomen Oké, okay, nou, laten we dat maar hopen. Volker Drijsma, straalingsdeskundige ja. van het NRG in Petten. Dank dat u ons weer even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Ja. 3FM staat vandaag in teken van Rebuild Japan. Zowel luisteraars als artiesten worden opgeroepen om iets te doen. Die artiesten nemen tijdens de ochtendshow van Giel Belen een single op voor Japan. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de buren van 3FM. Vandaag is het vooral Japan dat de klok slaat, ja... Rebuild Japan. Zo dadelijk komen ze hier. Al die uh, artiesten die uh, iets met Japan hebben. En uh, ja, dat nummer hier gaan maken. Ik, ik, ik zei dat ik ben er zo zenuwachtig over. Terwijl ja, ik hoef eigenlijk niks te doen. Peter Slager van Bluff heeft het allemaal uh, ja, geregisseerd. zal er straks een soort van dirigeren, om het zo maar te zeggen. Maar er wordt nog wat. Met Kenny Dilver, Benjamin Herman, Sharon van Widim Temptation, Janus Graaf van uh, de Room 11, Wouter Hamel, Jovanka. Uh, nou ja, Pascal van Bluff dan natuurlijk ook. En Hans Dulver. Dat zijn artiesten die heel populair zijn in Japan. Die er vaak optreden. Die druppelen binnen vanochtend in alle vroegte in de studio's van 3FM. Om samen te oefenen. De eerste die eraan komt. Het is saxofonist Hans Dulfer. Kort voor zeven, dat is heel vroeg hè, voor een muzikant. Nou, ik ben het wel gewend hoor. I make money while they sleep. Niet lang nagedacht toen ze vroeger meedoen voor Japan? Als ik... mag ja, zijn, denk ik dat Japaners helemaal niet zo van houden als je dat doet. Oh, vertel eens, want u kent het land goed. Kijk, Japaners schamen zich altijd voor iets wat verkeerd gaat. Ja, terwijl ze er niks aan kunnen doen. En ja, die houden het liefst alles onder de pet, als wij dat noemen. En als je ze gaat helpen, dan benadruk je het juist. Dan... Eh, toen ze niet helemaal. En toch doet je mee? Nou ja. ja, het is altijd goed toch als er op een of andere manier weer dan gedaan wordt. Ik bedoel, als ik het zie op de TV, die, die ontzettende toestand daar... die herinnert je hoe het was, is het, het is dus helemaal weg. Dat is echt afschuwelijk als je dat ziet. Wel Sharon, uh, Janne Schra, Wouter Hamelt, Jovanka. En ja, en dan dus uh, de blazers. We zijn bezig met Asia in the heat of the moment. Classic. Even bij Giel naar binnen in de studio, terwijl er een plaat loopt. Een slokola. Ja, een idee. hallo. Hey, oh, hoe is dit nou ontstaan, dit idee? Uh, ik had contact met Mark Wesseling, uh, iemand die woonachtig is in Tokio. En dan ben je toch benieuwd hoe uh, iemand daar leeft en het ervaart. Hij, hij heeft een reclamebureau, maar dat lag even op zijn gat. En dus besloot hij zijn netwerk te gebruiken om Rebuild Japan in het leven te roepen. En hij is bezig met heel veel internationale artiesten. Ik dacht, nou bam, ik ga het, uh, de Nederlandse variant ja, doen. Want bij 3FM weten ze hoe ze dat moeten doen. Uh, het huis ieder jaar een groot uh, project. Ja. Is dat nou ook het idee dat jullie dit vaker gaan doen voor zeg maar, afzonderlijke rampen? Laten we hopen dat het niet nodig is. Ik moet wel inderdaad eerlijk toegeven dat de lijnen met het Rode Kruis, hè, die daar natuurlijk het Rode Kruis Japan uh, hulp uh, geeft... Dat de, dat de lijnen heel kort waren. Dus dat was wel handig, ja. Toch is het een beetje een gek verhaal, want Japan is een stinkrijk land. Door de derde economie van de wereld. Het is echt wat anders dan zielige kinderen in Afrika. Absoluut. En het is ook voornamelijk bedoeld dus, en dat is ook precies de reden waarom ik artiesten wilde die uh, nou ja, in Japan groot zijn... en daar ook een link mee hebben. Het is vooral ook bedoeld als een soort van uh, meelevenheid. We denken aan jullie en... De, en, en... Ja, het Rode Kruis heeft toch ook daadwerkelijk wel hulp nodig. Maar het gaat vooral om, nou ja, een meelevendheid. Ja. Morning Parade en Under the Stars. En, ja, ik, en dan ik gaat weer me verder met zo'n programma, want de, de plaat is afgelopen. Ja, op stem gewoon. Ja, en volgens mij zijn Pascal, de zanger van Bluf en uh, Javanka, die nemen het eventjes door wie wat gaat zingen. Dat, uh, dat, als jij dit begint, dan staat het? het nummer op. Als de vond nou, je... onder je voeten wegvalt... En dan is er uh, een uurtje om te oefenen voordat de single wordt opgenomen. Radio blijft spelen, met een doelmaat soms Dit lied is voor jou, het is alles wat ik kan. Dat is logisch, hè? Ja. En we blijven bij de situatie in Japan. We gaan zo nog eventjes naar Mark Robin Visser. Die is in Zeiss. Nou, wat daartussen het verband is, dat hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. John Sehoka, hoe is het op de weg, John? Nou, het valt allemaal mee voor de vrijdagochtend. Laren 9 files is nog goed voor 25 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen is wel een ongeluk gebeurd. Bij Knoop Raastorp. Raasdorp, Er staat 3 kilometer. De rijstokers zijn inmiddels weer vrijgegeven. En de regio Eindhoven op de N2 komen vanuit Maastricht. Op de parallel rijbaan is bij de aflid Eindhoven Centraal. Er is een ongeluk gebeurd, daar staat drie kilometer... en daar zijn nog twee rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, 3FM voert actie, Zeist voert actie voor de zusterstad in Japan. Yamada, onze grote actieleider, hebben we vanochtend Marco weer Vissen. Ja, de leerlingen van het Geestelijk Lyceum in uh, Zeist... hebben net aandachtig meegeluisterd. Gaan jullie die single kopen die daar gemaakt wordt? Nou, niet kopen, maar misschien wel downloaden of zo via internet... Downloaden? Ja, maar... Euh... Ja, dat mag niet, maar we doen het wel. Ja, het gaat om het geld, toch? Ja, ik denk dat ik het dan wel ga kopen. Want dan heb je toch wel het idee dat je een beetje helpt voor ja. Japan. Ik heb geen idee wat die moet kosten. Wat denk je? Wat heb je er voor over? Uh, nou, zeker wel 10 euro, hoor. Ja? Ja. Dat ik... kan je wel leiden? Ja, ik wil er alles aan doen om een Japaner te helpen. Jullie hebben afgelopen januari een leerling in huis gehad. Een logeetje uit, uh, uit Japan. Ja. ja, dat was heel erg ja. leuk. Ja? ja, we hebben een week met... Uh, ze heeft een week bij mij geslapen en uh, ja, ze heeft, ik heb dingetjes van haar geleerd over Japan en zij uh, over mij van Nederland. Dus dat was ja. heel erg leuk. En zo gebeurt dat hier al een jaar of tien, hè, dat de leerlingen uh, elkaar uitwisselen. Ja, dat is waar. En dan uh, gaan we allemaal leuke cultuurdingen doen. En zij heeft ook, maar, dan krijgen we een thee-ceremonie. Dat gaat ze voor ons voordoen en uh, hoe haar haar eten maakt. En dat doen wij ook nou, voor haar. Dan maken wij pannenkoeken of dat soort Nederlanders. Boerenkool. Boerenkool, nou <laughs> dat niet. Dat is een oh. beetje veel weer. Hoe heet je jouw loge? Natsumi. Natsumi. En ik denk dat Natsumi nu een diploma gekregen heeft, of niet? Ja, als het gehaald heeft, denk ik wel. Ja. Nou, mijn collega Roel Pau die is gisteren bij de diploma-uitreiking in, in Yamada geweest. Laten we even luisteren naar de reportage die hij daarover gemaakt heeft. Het is een uh, strak georganiseerde ceremonie... Eén voor één komen de kinderen het podium op, buigen voor de directeur... krijgen hun diploma uitgereikt, nog een keer buigen... en dan bijna marcherend terug naar hun plaats. Nu is directeur Tsayoshi Sasaki aan het woord. Hij had natuurlijk al een hele speech voorbereid... Maar toen de tsunami kwam waren zijn woorden inhoudsloos geworden. En nu heeft hij het natuurlijk over de enorme ramp die Yamada is overkomen. En over de toekomst, dat ze er samen voor moeten gaan. Maar telkens moet hij zichzelf onderbreken omdat hij zijn emoties uh, niet de baas kan blijven. De leerlingen zingen nu nog een paar liederen die ze ook al hadden ingestudeerd. Eerst was er gedacht dat dat misschien wat te frivol was. Maar de school wilde het toch door laten gaan, juist om elkaar weer een beetje moed in te zingen. Maar uh, zo te horen valt hun dat best zwaar. Ik loop eventjes naar uh, conrector Dick Platenkamp. Wat denkt u nou als u dit uh, zo hoort, zo'n heftige, geëmotioneerde directeur daar? Ja, het is ontzettend. We hebben de beelden gisteren gezien. En eigenlijk hadden we helemaal geen idee dat een diploma-uitreiking door zou kunnen gaan... Maar de informatie die ons bereikt heeft betekent dat er zijn meerdere scholen. We hebben de junior school waar wij zes leerlingen van hebben gehad. We hebben de senior school en daar waren de beelden van. En we hebben nog een school, een plaatsje dichtbij. Maar het schijnt dat de junior school helemaal verdwenen is. En deze beelden waren op de senior school. En ja, het is fantastisch om te zien hoe het leven dan kennelijk toch ineens gewoon weer doorgaat. Ja, en hoe er dan uh, ook weer voorzichtig een lied wordt aangevangen met de piano erbij. Ja, en met name voorzichtig. Ik ben er geweest. Dus ik weet dat ze normaal het volle borst zingen. En dat hoorde ik nu niet. Nee, dus dat, dat hoorde best... ik ook niet. Nee, ja. precies. Het was best emotioneel, denk ik, voor ze. Ja. Uh, Dick Blatenkamp van het uh, gisteren Lyceum in Zijs. Straks praten we verder over wat de school hier nu kan doen... voor uh, de medeleerlingen daar in uh, Yamada. Tot later. Marco Robin vanuit de Zijst en Roel Paul vanuit Japan hoorde u. Dan naar Schoren, want daar is een pluimveebedrijf, in Zeeland ligt dat. Dat moet worden geruimd omdat er vogelgriep is geconstateerd. 127.000 legkippen zullen vandaag al worden gedood. Rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor eieren, voor mest en ook voor voer. We praten met Roel Cotinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Meneer Cotinho, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wordt het weer zo'n zomer? Nou, dat, uh, dat, dat, daar ga ik eerlijk gezegd vanuit Van niet. Uh, het, is een, uh, het is een bedrijf waar uh, de dierenarts had geconstateerd dat de kippen het wat minder goed deden. En toen is er uh, onderzoek gedaan. Toen is dit virus gevonden en dat is vannacht uh, bevestigd. Uh, ik heb begrepen dat de sterfte onder de uh, kippen nogal meevalt. En dat zou erop duiden dat het wat wij noemen een laag pathogene stam is. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat het uh, uit voorzorg wel geruimd wordt, maar dat het niet het type is wat wij in uh, 2003 hebben gehad. En uh, dat is dus een type wat, wat uh, eigenlijk niet, geen risico is voor de mens, als, als zeer waarschijnlijk niet. Dus het echte ja, okay. En Toen hadden we H5N1, hè? Nee, nee, yes. H5. Nou, Het is ingewikkeld. H5N1, dat hebben wij gelukkig nooit uh, gehad. Dat, is, uh, dat komt voor in Azië, vooral. Dat is veel ernstiger. Mm -hmm. Wij hebben in 2003 uh, H7N7 H7 gehad. Maar dat was, een, uh, dat was toen een heel groot probleem. Daar zijn toen heel veel kippen uh, geruimd. En daar zijn ook mensen van uh, ziek geworden. Maar dat was een hoogpathogene stam. En uh, ja, sindsdien wordt daar natuurlijk ontzettend goed op gelet. En in deze situatie wordt er bij het eerste signaal meteen geruimd. Dat is ook heel goed. Ja. Uh, op die manier uh, kun je verhinderen dat het uh, verder gaat. Of het echt een laag stam is, dat weten we nog niet zeker. Want dat moet nog bevestigd worden. Maar de gegevens wijzen daar wel op. Wanneer weet u dat wel, meneer Coutinho? Nou, ik heb gehoord dat zij vannacht die diagnose hebben bevestigd. Dus ik heb daar verder nog geen uh, bericht over gehoord. Ik neem aan dat dat later bekend zal worden. En hoe zijn de kippen in schoren eraan gekomen? Nou ja, u moet zich voorstellen dat dit virussen zijn die komen voor bij, uh, bij vogels. En uh, je hebt tegenwoordig, en ik heb nog niet precies gehoord wat dit voor een bedrijf is. Ik begreep dat het een bedrijf is met een zogenaamde uitloop. En dat betekent dat die kippen ook naar buiten kunnen. Ja, En als ze naar buiten kunnen dan uh, hebben ze, kunnen ze ook contact hebben met vogels... en op die manier kunnen ze het ook uh, oplopen. Dus het is eigenlijk iets waarvan je... Ja, aan de ene kant zegt die kippen moeten naar buiten. Dat is ook uh, voor die kippen zelf natuurlijk, uh, ja, humaner zou ik haast zeggen. Maar daarmee heb je wel een groot risico dat ze in contact komen met vogels en dit soort virussen oplopen. Nee. Dus dat is een beetje lastig. Ja, en, en moeten we ons verder zorgen? Want ik zei net al even, wordt het zo'n zo vogelgriepzomer zoals we al hebben gekend. Nee, maar dat, dat zegt u, u zegt, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken? Nou, ik, ik zeg nooit, moet je geen zorgen. ik zeg alleen maar van dit is een voorzorgsmaatregel. Dat gebeurt op het moment dat zo'n diagnose wordt gesteld, dan wordt er meteen geruimd. Als het een laag stam blijkt te zijn, wat ik eigenlijk okay. uit het verhaal verwacht... dan ja. gebeurt er verder dus niks. En dan blijft, en dan het blijft het daarbij. Goed zo. Roel Coutinho, we wachten dat nog even af. Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Dank. Graag gedaan. Vijf voor negen. Hoogste tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wielaert. Deze week over aardbevingen en hobbits. Legend tells of a ring created by an ancient evil. Het landschap was magisch. Met grillige rotspieken, mysterieuze meren en dromerige groene valleien. Achter elke bocht vermoedde ik een hobbit in Nieuw-Zeeland. Begin februari ben ik er met mijn geliefde op reis gegaan. De door regisseur Peter Jackson voor The Lord of the Rings herschapen wonderwereld van Middle-earth bleek echt te bestaan. Verspreid over het zuider- en het noordereiland. Het was een groot plezier om dat zelf te ontdekken. Juist deze week is Jackson begonnen aan de verfilming van The Hobbit. Afgelopen zondag kwam het Auckland Art Festival aan zijn eind. Ook al zo'n Nieuw-Zeelands cultureel fenomeen met een gemengd programma van muziek, film, dans en avant-garde theater. Het begon op 2 maart, maar in de aanloop was de vraag gerezen of het eigenlijk wel door kon gaan. Dat kwam omdat een dikke week daarvoor de middenaarde was gaan schokken onder Christchurch. Konden mensen eigenlijk wel van kunst gaan genieten in dat New York van het Noordereiland, terwijl in en om die zwaar getroffen stad op het Zuidereiland nog naar doden werd gezocht? Een columnist in de New Zealand Herald was er heel duidelijk in. Natuurlijk moest dat kunstevenement doorgaan. Hij memoreerde dat het wereldberoemde festival van Edinburgh in Schotland in 1947, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was opgezet om het culturele leven weer te laten bloeien. Zo moet het zijn. Na of naast de ellende blijft er de muziek, de dans, de lach en allicht ook de ernst in een theaterstuk dat de doem te lijf gaat. Daar moet je ook niet op bezuinigen. And some de beving van Christchurch is in onze streken al na een week uit het nieuws verdwenen. Omdat ik nog een paar weken door Nieuw-Zeeland trok... maakte ik mee hoe het daar de journaals en de kranten bleef beheersen. Er ontstond een nationale verbondenheid... waarin politiek gekrakeel plaatsmaakte voor de vastbeslotenheid... om er samen weer bovenop te komen. Dat is ook een vorm van beschaving. De wereld is het column hoort u van Jeroen Wielaert. Zo dadelijk gaan wij nog eventjes naar Brussel om meer te horen over de EU-top. Want daar zijn belangrijke beslissingen genomen gisteravond. Hoort u zo meer over. Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam, Hans van Balen, VVD-zwaargewicht over macht en onmacht van Europa. Filmregisseur Paul van Oest als gastrecensent. de sportweek van Frits Barond, satire met Sanne Wallis de Vries en live muziek van Geer Reinders. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van twee tot half vijf bij... Radio 1, het nieuws van alle kanten. Anticiperen op dubbele vergrijzing met maakbare HR. Heeft uw HR-afdeling zicht op benodigd personeel nu en in de toekomst? Maak het verschil met een bedrijfskundige HR-oplossing van Raad. Kijk op raad.nl slash zorg. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.